Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Defence for Children zegt dat het aantal kinderen... dat in armoede opgroeit, toeneemt. Zo'n 400.000 kinderen in Nederland hebben extra aandacht nodig. Het overgrote deel daarvan omdat ze in armoede opgroeien. Defence for Children spreekt van armoede als het gezin het moet hebben... van alleen een bijstandsuitkering. Volgens de vereniging is de stijgende armoede in een gezin... een belangrijke voorspeller voor andere problemen... waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. PvdA en D66 trekken de portemonnee voor het onderwijs. Het was al duidelijk dat ze daar extra in willen investeren... maar bedragen werden nog niet genoemd. Voorafgaand aan de CBB-doorrekening zegt D66 nu... dat de partij 4,5 miljard wil uittrekken voor onderwijs. Dat moet leiden tot kleinere klassen, hulp voor kinderen met een leerachterstand... en een conciërge op elke basisschool. De PvdA komt uit op een bedrag van zo'n 2,5 miljard euro voor onderwijs en 2,5 miljard voor de investeringsbank om innovatie en wetenschap een extra impuls te geven. De PvdA wil hogere salarissen en extra geld voor hulpaanlagen opgeleiden. In Californië zijn omwonenden van de hoogste dam van de Verenigde Staten opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Door hevige regenval is de noodwaterweg van de dam zo beschadigd dat de overstroming dreigt. Door de vele regen is het waterniveau in het oroville Stuurmeer de afgelopen dagen fors gestegen. Zo'n 130.000 mensen zijn opgeroepen om het gebied te verlaten. Het computersysteem van het kadaster is slecht beveiligd tegen hackers. Volgens het Financiële Dagblad kan dat leiden tot onacceptabele veiligheidsrisico's. Het FD baseert zich op interne stukken van de directie... De site van het kadaster zou uit de lucht kunnen worden gehaald... of onbevoegden zouden met de informatie kunnen rommelen. Het weer vooral in de ochtend nog koud. Later zondag bij 4 tot 8 graden. Morgen en woensdag ook volop zon en dan zachter. Woensdag kan het lokaal 15 graden worden. S'nachts blijft het nog wel vriezen. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 van het derde uur van Zandvoort op zaterdag bij Sierven. Een winter Zandvoort, het is een beetje wit buiten en een beetje koud is zo. Dus gewoon lekker binnen bij de radio blijven. En luisteren naar het derde uur van dit programma. Die begonnen wij trouwens met de single van uh, Seal. Dat was het mooie crazy. Nou, wat gaan we net het derde uur allemaal doen, uh, albert -Jan? Uiteraard rond de klok van kwart over vier is de tijd voor Pit Report. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1... Ondanks het feit dat het eigenlijk voor winterstop is. Maar de, de trainingen en de oefensessies zijn alweer begonnen. En daar hebben we genoeg nieuws over. Daarover meer rond de klok van kwart over vier... tijdens ons blokje Pit Report. Uh, uiteraard hebben we ook nog sportkort. Zoals u al weet wordt er vanmiddag, uh, zijn vanmiddag alle voetbalwedstrijden afgelast. Dus geen voetbal, geen SV Zandvoort vandaag. Uh, maar wat we wel hebben is natuurlijk het dier van de week... rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Herbie. En het gedicht van de week, ja, het is echt een Valentijns gedicht... Een heel prachtig gedicht onder de titel Als je lacht. Als je lacht. Ja. Maar wie lacht er dan? Ja, He? geen idee. Je Valentijn. <laughs> Goed, dat was de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En al mijn verkeringen, echt al mijn verkeringen... die begonnen op Valentijsdag. Wow. Wow. Mooi, hè, mooi, hè? Hier is Frans, en if I was sorry. I through the desert on my hands and knees.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 Ziet zielig met deze plaat, uh, Albert John? Nee, ik, zat, ik was even afgeleid. Oh, vandaar, vandaar. Want volgens mij staat de bekerfinale van de Spaanse voetbalcompetitie... op het programma Alvarez tegen Barcelona. Oh, dus je keek gewoon heel serieus. Ja. Ja. Nou, wil je ook meekijken in de studio van CFM? Dat kan eenvoudig, hè. Ga dan gewoon even naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl kan je meekijken in het derde laatste uur van Southport op zaterdag. En daarna entertainment voor jou met Fred Heij. Verspreiden van die fouten niet strafbaar is. Ja, dan krijg je een soort paai-acties, zeg maar. Yo, Pieter Frampton en uh, de live versie van Show Me the Way. TFM Race Radio Pit Report. Het is uh, 16 over 4 tijd voor het uh, Formule -1 nieuws, want ondanks de witte sport gebeurt er wel het een en ander. Allereerst de bolide van Mercedes voor het komende seizoen in de Formule 1 ziet er spectaculair uit. Hij zal naar verwachting veel sneller zijn dan zijn voorganger al dus de teambaas Toto Wolff afgelopen woensdag. Ik raak er opgewonden van als dus de Oostenrijker die met zijn team de afgelopen drie jaar domineerde in de Formule 1 met drie wereldtitels als gevolg. Lewis Hamilton in 2014 en 2015 en Nico Rosberg in 2016. Bredere banden en aerodynamische aanpassingen geven de bolides in 2017 een andere aanblik. De snelheid van de racewagens gaat flink omhoog. Het wordt fysiek zwaarder voor de coureurs. Dat is een feit, aldus Wolf. Nieuwe regels bieden nieuwe mogelijkheden, maar ook risico's. Mercedes stelt hoge eisen. En we werken ons een slag in de ronde om aan die eisen te voldoen. Maar we weten natuurlijk op dit moment nog niet of het genoeg is. Andere teams komen ook met nieuwe auto's. Mercedes presenteert de nieuwe Bolide op 23 februari op Silverstone. Hamilton rijdt de komende seizoen samen met de Vin Valerie Bottas als nieuwe teamgenoot. Ferrari heeft de tweede testdag, testdag met regenbanden... op het circuit van Fiorano in Italië moeten afblazen. De Formule 1 bolide, waarin Sebastian Vettel afgelopen donderdag... crashte, was te zwaar beschadigd om vrijdag opnieuw in te zetten... meldde de BBC. Testrijder Antoni Giovannazzi zou de tweede testdag voor zijn rekening nemen... maar hij hoefde dus niet in actie te komen. Viervoudig wereldkampioen Vettel vloor in een flauwe bocht... de controle over de Ferrari en vloog de vangrails in. De Duitser bleef ongedeerd, zijn bolide moest worden weggetakeld. De Formule 1 rijdt komend seizoen met bredere banden. Om die reden mag bandenleverancier Pirelli iets vaker testen. Ook de regenbanden zijn nieuw. De Italiaanse fabrikant heeft het rubber fors aangepast omdat de coureurs over de volgende regenband bijzonder ontevreden waren. En het nieuwe Formule 1 seizoen begint op 26 maart... met de grote Grand Prix van Australië. En vanwege de nieuwe regels worden er meer dan anders uitgekeken... naar de openingsrace. Voormalig via president Max Mosley maakte zich echter ernstige zorgen. In mijn ogen kan het wel eens de verkeerde kant op gaan met de veiligheid. Al dus de 76-jarige Brit die geen fan is van de vernieuwde regelgeving... die de auto's nog sneller maken... Als ik het voor het zeggen had, zou ik kiezen voor minder aerodynamica en meer mechanische grip. Het sneller maken van de auto's is dubieus, want in de voorafgaande 40 of 50 jaar... voerden de FIA steeds regels in om ze juist langzamer of veiliger te maken. Hoe meer snelheid, hoe gevaarlijker. De Formule 1 is de afgelopen decennia steeds veiliger geworden. Tot 2015 vielen er sinds het overlijden van Ayton Senna in 1994 geen doden meer. Gilles Bianchi is de laatste dodelijke slachtoffer. De Fransman overleed in juli 2015... nadat hij ruim een half jaar in coma had gelegen... na een ongeluk tijdens de Grand Prix van Japan in 2014. De coureur gleed op het natte circuit van Suzuka met hoge snelheid van de baan en knalde vervolgens op een takelwagen... die bezig was een andere bolide af te voeren. Een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden... die Bianchi uiteindelijk fataal werd. Om de auto's weer sneller te maken, worden in 2017 onder meer de, ban de banden breder. De coureurs krijgen daardoor meer grip in de bochten. En daardoor gaat de snelheid omhoog. Kenners stellen dat de auto's komende jaren per rondje zo'n 3 tot 5 seconden sneller zullen zijn. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan, voor het uh, race nieuws. Elke zaterdag en zondag zo rond kwart over vier te horen. En dit is de grote hit van dit moment: luister naar Cooking on Tree Burners in Mind Made. Up. de single Mind May Up. Je hoorde de single van de Cooking on Tree Burners. Naast jou is dat Formule 1 nieuws. Maar ook in Zandvoort, mocht je het nog niet weten, hebben wij een circuit. En daar gebeurt heel veel, het uh, jan Circuitpark Zandvoort biedt topjaar 2017 met volop spektakel. De Circuitpark Zandvoort presenteerde afgelopen dinsdag vol trots een, een jaarprogramma waarbij alle liefhebbers van de stoere autosport hun hart kunnen ophalen. Tal van evenementen zullen zijn voorzien van meer spektakel en entertainment dan voorheen. Uiteraard zijn de jumbo Familie racedagen driven by Max Verstappen 1, 20 en 21 mei nu al legendarisch. Ook dit jaar zal deze ultieme Formule 1-belevenis in Zandvoort worden georganiseerd. Natuurlijk komt Max Verstappen met zijn Red Bull Formule 1-bolide tijdens meerdere demo-runs in actie, waarbij hij laat zien en natuurlijk horen hoe snel en stoer Formule 1 in de Zandvoortse duinen klinkt. Oude tijden herleven. Circuitpark Zandvoort is uniek door de traditie en de geschiedenis... van dit bijzonder stukje Nederland. Bij de historische Grand Prix 1 tot en met 3 september... zullen deze glorrijke oude tijden herleven. Wat is er mooier dan een historische Formule 1... auto's te zien en rijden en te horen. Ook uiterst kostbare auto's die normaal gesproken niet uit het museum komen... maken de reis naar Zandvoort speciaal voor dit unieke weekend. Voor liefhebbers van Italiaanse auto's en van al het goede dat Italië te bieden heeft... zijn de twee weekenddagen van Italia aan Zandvoort 24 en 25 juni een must. De Italiaanse ontwerpers hebben auto's geschapen die in de hele wereld worden erkend... als de top op designgebied. En dan hebben we het nog niet eens over de prachtige motoren... Naast een keur aan autosportevenementen is Park Zandvoort ook in 2017 een geweldige en uitdagende locatie voor sportieve activiteiten. Waaronder, zoals gezegd, de Runners World Zandvoort Run op 26 maart en Cycling Zandvoort op 17 en 18 juni. Daarnaast biedt het evenemententerrein diverse M MTB, dat zijn mountainbikes, mogelijkheden voor iedereen die graag een off-road fietsuitdaging aangaan. Met een gevarieerd en sterke kalender presenteert CP Park Zandvoort... een meer dan interessant jaarprogramma voor 2017. Hoogtepunten zijn zoals gezegd 20 en 21 mei. De tweede editie van de Jumbo Familie Race dagen driven bij Max Verstappen. Met het Nederlandse Formule 1 talent Max Verstappen volop in actie. 24 en 25 juni, Italia, Zandvoort, 8 en 9 juli, het British Race Festival. Een speciaal thema-evenement met veel aandacht voor Britse automerken. The Best of British Motorsport en Pre-Wars Vintage Revival. En dat allemaal 21 en 23 juli. Het ADAC-GT Masters Weekend met meer dan 30 stoere GT-bolides. 18 en 20 augustus. De 17e editie van het DTM Weekend in Zandvoort. Gedonder in de duinen. En van 1 tot en met 3 september de historic Grand Prix. Met Formule 1 en GT's en bijzondere klassiekers uit vervlogen tijden. En natuurlijk weer de historische rit door het centrum van het dorp. Het Zandvoorts pubweekend Weekend is gekoppeld aan het British Race Festival op 8 en 9 juli. Let u voor meer informatie op dit zeer speciale weekend... op de berichtgeving uiteraard in de Zandvoortse Courant. Maar meer informatie en een gehele evenementenoverzicht... kunt u natuurlijk terugkijken op het Circuit Park Zandvoort... want dan weet u als auto- en motorliefhebber en evenementenliefhebber... wanneer u een groot kruis door uw agenda kan zetten. En meer informatie zoals gezegd op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl en dat kan al korter, www.cpz.nl ja. Kom je op dezelfde website en hier is iets Is het lang geleden, is het lang geleden Daar is mijn hartje riep met zijn ding dingetal. Is het lang geleden, is het lang geleden In de zomerzon. En ik hoop dat hij een beetje op tijd komt, want hij is natuurlijk op de Brommerd, hè. Oh, komt hij van ver weg, hier staan hier naartoe naar Zandvoort. En het is uit, dus pas op Fred, hè, want je moet wel heel aankomen in de studio. Oh. Zondagmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. Zo deze van Frankie Valley en de voorzien... weer een heerlijke gouden houden Oh, what a night. Eén minuut, overal vijf. We gaan hem doen. Herbie, het dier van de week. Ja, en ik heb net even gecheckt, maar Herbie heeft nog geen thuis. Nee, waarom niet? Dus, ja, een goede vraag. Dus dat, dat zoeken we op. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Hallo, ik ben Herbie, een kruising St Stafford... van ruim acht jaar oud. Door mijn vorige baas werd ik helaas niet goed verzorgd... en daarom ben ik nu op zoek naar een nieuw thuis...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 Katten vind ik wel heel spannend... maar als ik uh, geen zin heb om erachteraan te rennen... dan doe ik dat ook zeker niet. Omdat ik katten ook een beetje eng vind... wil ik er niet mee in een huis wonen. Mijn verzorgers weten niet of ik goed alleen thuis kan blijven... daar zal langzamerhand aan gewerkt moeten worden. In de kennel ben ik netjes zinnelijk... en lig ik graag een beetje te dutten in mijn mand. Buiten loop ik netjes aan de riem en luister ik goed. Wie geeft mij een warme mand? Je krijgt er veel knuffels voor terug. En waar verblijft Herbie op dit moment... Herbie verblijft in het Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Herbie verdient een thuis. Dus ga snel naar het uh, Kennen thuis aan uh, Keesomstraat nummer 5. Voor alle leuke dieren die daar zitten te wachten op een paasje. Zo ook het dier van de week, Herbie. Jawel, zodra dadelijk om kwart voor vijf krijg je hem. Het Valentijnsgedicht. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst onder meer deze single. You're when you're mine. De single van Bruno Mars en Treasure. Jawel, het is weer tijd voor een berichtje. Zo vlak voor het gedicht van de dag. Wordt wel spannend trouwens. Ja, we gaan de spanning een beetje opvoeren. Ja, zeker. Nog, nog ja, nog zeker. Een dikke vijf minuten te gaan. Oh, jee. Maar goed, allereerst het volgende nog even. Vorige week melden wij we u al dat uh, Ted Chaunier volgende jaar de trainer zal worden van het SV Zand... voor het eerste elftal. Chaunier is nu nog assistent van Lauwens ten Heuvel... die in goede samenspraak met het bestuur geen nieuw contract krijgt. Ex-militair Ted Chaunier, 46 jaar oud... Is in de Zandvoortse voetbalwereld geen onbekende. Een aantal jaren heeft hij diverse posten binnen het bestuur bekleed. en heeft hij meerdere groepen getraind en begeleid. Hij is in het bezit van de diploma's UEFA C en B. en mag van de KNVB tot en met de tweede klasse clubs trainen en coachen. Dit seizoen, dit weekend, dit seizoen is Saunier naast assistent ook de hoofdtrainer. van de hoofdtrainer ook verantwoordelijk voor het tweede elftal. Voordat Saunier die taak op zich nam... was hij drie jaar aan derde divisionist Rijnsburger Boys verbonden... waar hij diverse teams trainde en coachte. Tijdens zijn militaire loopbaan is Saunier ook assistent... bij het Nederlandse Militair Elftal geweest, waarmee hij een EK en een WK voor militairen meemaakte. Daar heb ik echt veel ervaring op gedaan. Het niveau van dat elftal is te vergelijken met de hoofdklasse. Al dus Saunier. En dan over de toekomst. Er zullen vooralsnog niet veel tactische veranderingen komen... tenzij we naar de tweede klasse promoveren. In dat geval moeten we het accent verleggen naar de verdediging. Nu gaan we nog uit van een aanvallende speelstijl, vertelde hij. De nieuwe trainer gaat zich ook bemoeien met de trainers van onder de 17 en onder de 19 elftallen. De nieuwe benaming voor de B en A junioren. We willen graag dat er een betere doorstroming van de getalenteerde Zandvoortse voetbaljeugd richting de selectie komt. Je ziet nu dat er talenten weggehaald worden door clubs uit de omgeving. We gaan de condities om bij SV Zandvoort te, uh, te blijven aanpakken, verbeteren en hopen dat ook dan spelers die elders uh, niet in het eerste elftal halen terug naar Zandvoort komen. We gaan er dus hard voor de toekomst van SV Zandvoort en daar gaan we mee aan de slag. Aldus Saunier. Nou, de toekomst zal het uitwijzen. Jazeker, in uh, ex-militair, ja, gaat dan gaat er aan de conditie gewerkt worden hoor. Hé, nee, Stormlock, Wine, GSO, noem op. Oh, oh, oh. De spelers van SV Zandvoort zijn gewaarschuwd. De nieuwe trainer komt eraan. Zodra het gedicht van de dag, meneer is voor t-shirts. Klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. Jullie hoorden de single van T-Sets en she likes weeds. Inmiddels kwart voor vijf, we gaan hem gewoon doen. Het gedicht van de dag, helemaal in het teken van Valentijn. Leeg. Leeg zijn alle straten in Zandvoort waar ik ga. Het is, het is alsof ik even niet besta. Meeuwen fluiten niet zoals voorheen in het volle dorp en toch alleen. Maar als je lacht, zijn mijn wonden weer geheeld. Als je lacht, worden hart en hoofd en ziel opnieuw gestreeld. Geef me heel even dan dat, dat gevoel waar ik niet zonder kan. Want je weet dat ik nooit zo verder leven kan. Laat mij dan maar even. Nog een moment waaraan ik denken kan. Want jij, jij bent voor mij de wereld waarin ik leef. Honderdduizend mensen om me heen. Dolend in de duinen. En toch, toch alleen. Maar als je lacht, zijn mijn wonden weer geheeld. Als je lacht, worden hart, hoofd en ziel opnieuw gestreeld. Geef mij geef mij heel even dan dat, dat gevoel waar ik niet zonder kan. Want je weet dat ik nooit zo verder kan leven. Laat mij even dan. Nog één moment waaraan ik denken kan. Want jij, jij bent voor mij de wereld waarin ik leef. Breng me dan naar waar ik verder leven kan. Met alles, alles wat ik eerder had.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 want jij, jij bent voor mij de wereld waarin ik leven kan. Ja, opus aankomende dinsdag is het zover, hè? Valentijnsdag. Ben jij er al helemaal op voorbereid, of niet? Ben, ik ben benieuwd wie mijn Valentijn Wie is jouw Valentijn? Dat is inderdaad de vraag. Wie is de Valentijn van Almetjouw? Dat was het gedicht van de dag. Dank je wel daarvoor. Jawel, en deze past er ja, speciaal achteraan eigenlijk wel. Hè? De zingel van Calimino. Oh. I Aonde... want Ja, leuk om die plaat weer eens terug te horen. Het gedicht van de dag, ja, die leende zich uh, daar uh, uitermate voor. Dus we konden hem weer eens draaien op uh, zaterdagmiddag bij CFM. Nou, Fred, hij is ook weer gearriveerd uh, in de studio. Zo duidelijk na... vijf, ja, uh, na vijf uur, dan hoor je weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Dus lekker blijven luisteren naar de Zalvoortse Radio. Heel veel goede muziek ook onderweg. En je hebt ook gast, hè, Fred? Ja, ja, nou...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 Steven Wonder en Sir Duke. Ja, Sir uh, Fred, die zitten uh, inmiddels ook uh, aan tafel. Goedemiddag, Fred. Hij is er een, weer, hoor. Een hele goede middag. Een hele, hele ja. goede middag. Zeg ik, we zijn er weer. Hoe is het ermee? Ja, ik ben op tijd. Dus ja, ik... je bent op tijd, <laughs> hey. Hey. Ja, en dat, dat met die ja, toch wel redelijk gladde wegen op dit ja, moment, ja, Fred. Je, je ziet het met, met goed weer, dan ben ik te laat. Ja, ja, ja. Met ja, ja, ja. slecht weer, ben ik te Oh, je hebt, je hebt altijd uh, winterbandjes onder je ja, broer. Ja ja ja. ja, ja, ja, ik heb hem door. Wie zijn je gasten vanmiddag, uh, Ja, ik heb uh, Dennis uh, Alberti, de kleinzoon van, natuurlijk hier op uh, visite hier in de studio. Over zijn, uh, zijn laatste nieuwe single. En die luistert naar de naam. En dan moet ik eventjes kunnen uh, eventjes spieken. En die heet uh, laat. Uh, nee, niet laat. Alleen voor jou. Alleen voor, Alleen jou. voor jou. Alleen voor jou, ja, want weer natuurlijk gedicht veel meerdere. Ja. meerdere. Alleen voor Alleen jou. jou. Ja. Het gedicht van de dag. Als wij al nee, ja. gaan luisteren. Ja, nee, ja, ja veel plezier. Uh, ja, dat, uh, dat gaat zeker lukken. En uh, ja, natuurlijk gaan we ook nog eentje bellen. Dat is Hans Kai. Hans Kai Ja, die gaan we bellen in het tweede weer van het programma van Entertainers View. Nou, Fred, heel veel plezier. Veel plezier. Ja, dankjewel. En uh, ik zou zeggen, Rob... Ja, wij, uh, wij gaan er weer vandoor. Wij gaan er weer vandoor. Ja, en dan uh, morgen hebben we vrij trouwens, uh, op het ja. ja, mijn collega Arnold Zandbergen neemt morgen de honneurs... tijdens Zandvoort op uh, zondag uh, voor ons waar. Ja, wij zeggen tot volgende week en een fijn weekend verder... en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei!